Hugo en de kleurendief. Hugo de muis verveelde zich. Hij had net een mooie tekening gemaakt, maar nu wist hij niet meer wat hij verder moest doen. Het is prachtig weer, zei zijn moeder. Waarom ga je niet vissen? Dat vond Hugo een goed idee. Hij pakte zijn hengel en liep naar de rivier. Hugo liet de lijn met de dobber in het water zakken en wachtte geduldig af of de vissen zouden bijten. Opeens hoorde hij achter zich een geluid. Het leek wel of er iemand huilde. Hugo duwde de riethalmen opzij en riep. Wie is daar? Waarom huil je? Kan ik misschien helpen? Oh, help, een heks, riep Hugo. Ik ben helemaal geen heks was het antwoord. Ik ben een goede vee en ik heet Belinda. Gisteren heb ik mezelf in een heks veranderd voor een gekostumeerd bal. Daarvoor gebruikte ik een toverspreuk uit mijn mooie toverboek met gekleurde toverspreuken. Maar toen ik mezelf weer in een vee terug wilde veranderen waren alle spreuken verdwenen. Er zaten alleen nog maar witte bladzijden in het boek. Ik weet niet wat ik moet doen Hugo wilde haar graag helpen. Hij zei, breng me eerst naar de plaats waar je het toverboek hebt gelaten. Samen met Hugo liep Belinda naar de open plek in het bos waar ze het boek onder een boom had neergelegd. Ze liet Hugo de lege bladzijde zien. Opeens zag Hugo tussen allerlei gekleurde paddenstoelen een witte paddenstoel staan en... Verderop stonden nog meer witte paddenstoelen. Er horen rode stippen op. Iemand heeft de rode stippen van die paddenstoelen afgehaald, riep Hugo. Het is vast dezelfde die de prenten en spreuken uit jouw toverboek heeft weggenomen. Als we het spoor van de witte paddenstoelen volgen, vinden we misschien de dief. Belinda en Hugo zochten tot ze s avonds van moeheid op een heuveltje in slaap vielen. De volgende morgen werden ze wakker van een bonkend geluid dat uit het heuveltje leek te komen. Opeens zagen ze vlak bij zich een deurtje opengaan. In de opening verscheen een wit konijn in een gestreepte pyjama. Hebben jullie honger? vroeg hij. Oh ja, zeiden Belinda en Hugo tegelijk en ze liepen achter het konijn naar binnen. Na het ontbijt vertelden ze het konijn over de zoekgeraakte kleuren. En het konijn zei opgewonden, luister toen ik gistermiddag in de zon een dutje ging doen was ik nog bruin maar toen ik wakker werd was ik helemaal wit. Dan zijn we op het goede spoor, riep Hugo. Kom Belinda, we gaan verder zoeken. Ze hadden nog niet ver gelopen toen Hugo schrok van een groot wit dier dat plotseling tevoorschijn kwam. Een bruine wezel die wit is geworden, riep hij. Wel nee, zei het dier, ik ben een hermelijn en hermelijnen zijn altijd wit. Hugo bloosde en rende achter Belinda aan die verder gelopen was. Ze riep, kom vlug Hugo en ze wees naar een rij witte bloemetjes langs de kant van de weg. Ze liepen verder. Opeens werd alles om hen heen wit. De kleurendief moet in de buurt zijn, Hugo, zei Belinda. Ze kwamen bij een hoge witte toren. Dat is vast het huis van de kleurendief, fluisterde Hugo. Ze klommen de trap op naar de torenkamer. Bij het raam zat een mannetje dat alle kleuren van de regenboog had. Ik zag jullie heus wel aankomen, door domme verrekijker, zei hij. Wat willen jullie? Meneer, zei Hugo Dapper, we zijn op zoek naar de gekleurde spreuken uit het toverboek van Belinda. De rode stippen van de paddenstoelen, de kleuren van de bloemen in het bos en de bruine kleur van onze vriend het konijn. Weet u soms waar die gebleven zijn? Het gekleurde mannetje stond op. Hij begon heel hard te lachen. Natuurlijk weet ik waar die kleuren gebleven zijn, schaterde hij. Ik heb ze zelf meegenomen. Dan moet u ze teruggeven, zei Hugo. Oh nee, dat moet ik helemaal niet, zei het mannetje. En mompelde toen een toverspreuk, waardoor hij begon te groeien. Hij bleef doorgroeien tot zijn hoofd het plafond raakte. U maakt ons heus niet bang hoor, riep Hugo. En ik weet zeker dat u zichzelf nooit meer klein kunt maken, zei Belinda. Dat kan ik wel, schreeuwde de man. En hij mompelde weer een toverspreuk. De man begon meteen kleiner te worden. Toen hij de helft kleiner dan Hugo was geworden, sprong Hugo op hem af. Hij bond eerst gauw zijn zakdoek om de mond van het mannetje, zodat hij geen toverspreuk zou kunnen zeggen. Daarna bond hij zijn handen op zijn rug met een touwtje dat hij in zijn zak had. Intussen had Belinda een glazen pot met gekleurde letters gevonden. Die zijn vast van mij, riep ze. Hugo stopte het toverboek in de pot. Het mannetje probeerde uit alle macht een toverspreuk te zeggen, maar er klonk alleen maar gebrabbel. De letters sprongen meteen op hun plaats terug in het boek. Belinda zocht dus vlug een spreuk op in haar toverboek. Hugo maakte het mannetje los en nam de zakdoek om zijn mond weg. Goed, je bent weer net zo groot als eerst, maar ik heb mijn toverspreuken terug, zei Belinda. En nu wil ik dat je alle kleuren die je hier hebt uit het raam gooit. Het mannetje deed het, want hij wist dat Belinda kon toveren. Buiten werd het gras weer groen en de bloemen kregen hun kleuren terug. Voordat Hugo en Belinda het bos inliepen, veranderde Belinda zichzelf in een vee. In het bos zagen ze hun vriend het konijn. Hij was heel blij dat hij zijn bruine kleur weer terug had. En hij kon zijn ogen niet van de mooie kleine fee afhouden. Hij kon bijna niet geloven dat zij dezelfde was... als de lelijke heks met wie hij ochtends aan tafel had gezeten. Het wordt tijd dat ik naar huis ga, zei Hugo. Mijn moeder zal wel ongerust zijn. Hij nam afscheid van het bruine konijn en van Belinda... Onderweg vroeg hij zich af of zijn moeder hem zou geloven als hij haar over Belinda en de kleurendief zou vertellen. Maar zijn moeder was zo blij dat hij weer thuis was dat ze hem meteen geloofde. Want zo'n verhaal kun je toch niet verzinnen?